Middernacht, het is zondag 10 april, René van Brakel met het NOS Journaal. De schutter die een bloedbad aanricht in een winkelcentrum in Alf aan de Rijn... heeft in zijn afscheidsbrief geen duidelijk motief gegeven. De brief was gevonden door zijn moeder in de flatwoning van haar zoon. De politie is nog bezig met het forensisch onderzoek... in de woning en de winkelcentra van Alfaan de Rijn. In het winkelcentrum waar de schietpartij was... liggen in verband met het onderzoek nog steeds de lichamen van de slachtoffers... Omwonenden van de winkelcentra, die hun huis moesten verlaten, kunnen niet thuis slapen. Voor hen wordt een andere slaapplek geregeld. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de dader de 24-jarige Tristan van der Vlis is. Hij was lid van een schietvereniging en had een vergunning voor vijf wapens. Afgelopen middag had hij drie wapens bij zich. Hij had geen militaire achtergrond.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 Welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Op deze toch wel ja, het einde van een moeilijke dag. En wat doe je met zo'n moeilijke dag? En zeker wat doe je met zo'n moeilijke dag als je er iets van moet vinden? Als je er iets over moet schrijven? Als je columnist bent? Vanavond heb ik een columnist en niet zomaar een columnist. Ik heb Bert Wagendorp, de ja, columnist van de Volkskrant. Ik ben heel erg benieuwd hoe hij de dag beleefd heeft en hoe hij de gebeurtenissen in Alfa Anderijn ziet... door zijn ogen. Maar ik weet ook dat hij vandaag gewielrend heeft... want hij is groot fan van wielrennen en doet het ook. Dus hij zal wel dorstig zijn. En de deur gaat Kom open in kamer 180 in het College Hotel. Ik dacht, Dankjewel. ik neem wat te drinken mee. Proost. Want je zal Proost. wel dorstig zijn. Absoluut. Dag Bert, ik ben Patrick. Goedenavond. Goedenavond. Welkom. Dankjewel. In de bruidssuite. Ja, jij weet dat als geen ander. <laughs> Bevalt de bruidswieten? Absoluut. Vooral deze chaise longue, die is, uh, die is zeer jou, comfortabel. aan jou goed besteed. Ja, absoluut. Ja, dan moet ik toch eigenlijk direct van start gaan. Want hoe heb jij deze dag beleefd? Jij bent columnist van de Volkskrant. En dan gebeurt er zoiets in uh, Alphen aan de Rijn. En dan moet jij er iets van vinden. En vaak ook uh, iets over schrijven. Hoe doe je dat? Uh, daar word ik zelf wel enorm moe van. Want ik, ik had het inderdaad vanmiddag... Ik wilde gaan fietsen en ik keek even op, uh, op Teletext en ik zag dat daar uh, iets gebeurd was. Ik zag het langskomen op Twitter en uh, ik dacht jeetje, ongelooflijk, wat een, wat een waanzin. Nou ja, eigenlijk dezelfde reactie die je ook hebt als er iets gebeurt in Amerika of in België of Duitsland. Het gebeurt op allerlei plekken. Nu gebeurt het in Nederland. En ik, ik dacht, ja, ik ga gewoon fietsen. En dan ga ik... Uh, over Eigenlijk vond ik er niet meteen iets van. Ja, ik, net, ik, net als de meeste Nederlanders, ik ben geschokt. En je denkt, wat een waanzin. Je staat uh, met je AH-klantenkaart uh, je boodschappen af te rekenen. En dan komt een, een, een, een gek binnen en die, die uh, begint salvo's af te vuren. Maar je vindt er dan nog niks van. Maar op een gegeven moment moet jij als Volkskrant-columnist er wel ja, wat van gaan vinden. Ja, dat is een afwijking. Ik... ik, ik uh, ik ga zitten luisteren naar wat mensen erover zeggen. En wat. Uh, en ik. Dan beginnen we wel dingen. Onmiddellijk dingen op te vallen. Zoals uh, dat er dan. Het duurt niet lang voor hij iemand zegt: Dit hoort niet in Nederland. Of uh, dit is on-Nederlands. Ik zag een, een, een terrorisme-expert uh, langskomen. En die zei: Dit hoort niet in Nederland. Ja. Het is een beetje. Het vergelijkbaar met. Uh, twee jaar geleden Koninginnedag. Die kast. Tee. Nou ja, die column die heb ik er nog even bijgepakt uit jouw boek... De Wereld volgens Wagendorp. Ja. Zou je hem willen voorlezen? Helemaal? Ja, ik zou dat heel mooi vinden. Omdat ja, het de, volgens mij het heel wel. erg aansluit bij, uh, bij de dag van vandaag. Ja, klopt. <lacht> Hoe vaak kun je eigenlijk je onschuld verliezen? Ik dacht maar één keer. Maar nadat we eerder al onze onschuld hadden verloren... na de moord op Fortuin en nogmaals na de moord op Van Gogh verloren we op Koninginnedag opnieuw onze onschuld. Ik weet niet precies wat er met die onschuld wordt bedoeld. Maar het verliezen ervan heeft in elk geval iets met ons zelfbeeld te maken. Dat wordt door gewelddadige calamiteiten verstoord. Wellicht verwijst onschuld naar de blik waarmee wij naar onszelf kijken. Een naïeve, onschuldige blik. Sneeuwwitje in de boze wereld. Op Koninginnedag poetsen we onszelf nog eens extra op... en kijken we blij in de spiegel... Dit zijn wij. En kijk, daar hapt onze kroonprins alweer naar een koek. Is het niet kostelijk? Dat kan toch alleen bij ons? Wij vinden, wij vinden daarom dat gebeurtenissen zoals die in Apeldoorn in Nederland niet thuishoren. Dat men, elkaars, dat men elkaar elders verminkt met rijdende bommen is tot daar aan toe, maar bij ons ben je ermee aan het verkeerde adres. Dat er landen zijn waar ze aanslagen plegen op het staatshoofd, akkoord, moeten ze zelf weten. Maar wij hebben die primitieve fase al sinds 1584 achter ons gelaten. Ten diepste zien wij onszelf nog altijd als een uitverkoren volk in een uitverkoren land. Met ons volgens zekere goddelijke privileges rechtmatig toekomende welvaart, vrede en geluk. Vandaar misschien dat er donderdag heel snel melding van werd gemaakt dat de ramchauffeur een autochtone Nederlander was. Doorgaans wordt bij ellende de etnische afkomst alleen vermeld... wanneer sprake is van allochtone betrokkenheid, Maar ditmaal dus niet. Geen allochtoon was de boodschap. Het leek wel verbazing. Iemand rijdt op onze koninginnedag onze mensen dood... en wil daarna de bus van onze koningin te lijf... duidelijk niet erg geïntegreerd. Was het een doorgedraaide Irakees geweest, dan hadden we het kunnen plaatsen. Die lui zijn nu eenmaal gewend zich te pletten te rijden. Hadden we, geweten dat wat ons, hadden we geweten wat ons te doen stond, nog massaler op wilde stemmen. Maar wat blijkt, het is er een van ons. Een autochtoon in een Suzuki Swift. Wonderlijk. Eigenlijk zeggen we dat dit kan in Nederland, en nog wel door een echte Nederlander. Fortuin werd tenminste nog doodgeschoten door een rare dierenactivist. Een soort inheemse allochtoon. Achter het gepraat over verloren onschuld en verdwenen onbevangenheid schuilt ook diepe arrogantie. Sommigen verbazen zich erover dat kast T. niet voorkwam in politiedossiers en ook niet werd gevolgd door de AIVD. Alsof krankzinnigheid hier louter voorkomt in van overheidswegen gecontroleerde vorm. Ook dat is misplaatst superioriteitsgevoel. Wij, niet, wij verschillen niet wezenlijk van de landen... waar keurige burgers opeens de, kelder in de, de kolder in de kop krijgen... een mitrailleur pakken en om zich heen beginnen te schieten. Ja, dit kan dus in Nederland. Dit is de wereld, beste mensen. Niet de Hof van Ede, niet de Efteling, niet het hemelsparadijs... en ook niet het Holland van je dromen. Je bent een loser en je draait door in huizen. Je stapt in je auto en je denkt... ik jak er alle, ak, alle, alle afzettingen ondersteboven... En rijd mezelf kapot tegen de koninklijke bus met die kut Suzuki. Niks onschuld verloren. Die heeft nooit bestaan. En laat me niet lachen met die Hollandse onbevangenheid. Loze kletspraatjes en nepanalyses. Het is vreselijk, maar tragedies doen zich voor in Nederland. En tegen het noodlot hebben we nog geen vaccin gevonden. Ja, die zou ik, ik dit zo weer kunnen schrijven met een lichte aanpassing. Ongelooflijk, hè? ja. ja. Ja, het is, het is uh, inderdaad, wij, wij zijn nog steeds uh, verbaasd als dit, dit soort dingen zich voordoen. Terwijl je, ja, waarom zou er... Het is, dit zijn dingen die kun je bijna statistisch voorspellen. We uh, zijn met 16 miljoen mensen en daar zijn een aantal figuren bij... waarbij op, op een goede dag de stroompjes verkeerd gaan lopen in hun hoofd. En die, uh, die komen met dit soort... Uh... Maar, maar goed, je, je zegt, je kan, je kan het voorspellen, dat klopt allemaal. Maar jij moet er dan iets over schrijven. En iedereen heeft de, dezelfde emotie van wat een gek. En dat het kan in Nederland. En we zijn onze onschuld verloren. Maar wanneer uh, draait jouw emotie om in het feit... dat je er echt iets zinnigs over kan schrijven... zoals je hier met uh, Carstee hebt gedaan? Nou, hier zat een dag tussen. Dus ik had wel een dag om na te denken. Dus ik was een dag van de, van de emotie die ik natuurlijk zelf ook had... Uh, op die Koninginendag zelf... Uh, daar zat al een stukje uh, uh, bezinning en, en afstand tussen. Dus dan, dan kun je dit soort dingen schrijven. En ik weet nog wel dat ik bij deze column ook nog wel uh, dacht van... Uh, kan dit al, weet je wel? Kun je al, kan ik al deze afstand nemen? Want uh, ik merk ook wel eens dat, ik, dat, ik, dat ik daar soms een beetje te snel mee ben. Dat ik te snel, uh, terwijl iedereen nog in de, in de fase zit van, uh, van, van, van, van, van emotie, van boosheid of verdriet... Dat ik dan al bijna. Uh, uh, uh, dat ik al zit te kijken als de columnist. Dat ik er al bijna al grappen over begin te maken. Weet je? En dat, dat is, dat is, uh, daar moet je natuurlijk wel een beetje mee oppassen. Maar dat is, dat is de afwijking die je hebt als columnist. Want ik vind dat ik. Ik moet zo kijken. Ik moet die afstand nemen. Anders kan, dan, ik kan, ik moet ik niet meegaan in wat iedereen al vindt. Want dan lees je gewoon wat je. Ja, want daar had je zelf ook kunnen bedenken. Maar waar, wat, wat is dat? Ik moet zo kijken. Wat is dat anders kijken? Want er zijn, ik, heb, ik heb veel tv gezien vandaag. Ik heb veel radio gehoord. Uh, op teletext al gelezen. Er is al zoveel gezegd en zoveel. Ja, heel veel. Uh, ja. ja. En, en hoe kan jij daar nog een andere blik aan toevoegen? Ja, nou, wat ik net zeg. Door, door, door, door net. Wat je als columnist moet doen is: je moet kantelen. Je moet, je moet de, de werkelijkheid heeft heel veel facetten. Dat, dat, dat is, En gelukkig maar voor de kolonist. De, de, de nieuwsvoorziening uh, gaat altijd vanuit één punt kijken. Wie, wie was die man? Uh, hoe was, wie, wie is zijn moeder? Wat, wat is er die dag gebeurd? Wat, ik kijk, ik kantel, hem, ik, ik kantel de, de diamant van de werkelijkheid een beetje... en, en, en uh, ga dan zo uh, naar de, naar, daarna zitten kijken. Want ja, De werkelijkheid is heel diffuus. Hè? De, die, die, die, die, deze man, ja, wat me trouwens opviel, dat hij al met naam en toenaam... Overal wordt genoemd. Dat vind ik ook al opvallend trouwens. Maar ja, dat, daar zit ik nu een beetje naar te kijken. Van, van wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat beweegt zo iemand? Weet je? Wat, wat kan dat nou geweest zijn? Gewoon dat je, afgezien van het feit dat je in Nederland dus kennelijk met vergunning met de mitrailleur straat mag lopen. Ja. Maar nu maandag ben jij niet aan de beurt. Hoef je geen nee. kolom te schrijven. Uh, maar schrijf je stiekem toch uh, in je hoofd de kolom? ja. ja. Ja, zeker nu ik vier dagen per week ermee bezig ben... en ik, ik doe het vanaf echt elf maanden per jaar... Is het, is het wel een afwijking aan het worden, ja. Ik zit altijd te kijken naar... Uh, kan, wat kan ik hiermee? Zo zit ik, zit, ik zit op de kranten lezen. Kan ik daar wel mee? Kan ik niks mee door? Kan ik er met dat bedrijf wat? Nee, door. Zo kijk ik naar, naar, naar tekst. Zit er een, een, een columnonderwerp tussen... Nou, we hebben hier teletext aanstaan. Uh, nou, NAVO vernietigt 17 tanks van Gaddafi. Ja, dat, dat, dat, daar dacht ik van. Shit, dat had ik gisteren moeten weten. Want dan had ik het in, in mijn column kunnen zetten over, de, over defensiebezuinigingen. <laughs> we vernietigen ze daar en als nou straks die Gaddafi verloren heeft... kunnen we mooi onze tanks daar weer verkopen, daar weer verkopen in Libië. Goeie column. Dus daar zat wel een linkje. En natuurbranden in Limburg en Drenthe? Nee, daar kan ik niet zoveel mee. Maar wat wel interessant is, is die Sydney Lumet die overleden is. Dat, dat, de regisseur. Dat, dat vind ik ook wel fijne columns, dat je eens een keer iets doet aan uh, een, een, een schrijver of een, een regisseur of he, die man die uh, toch wel uh, mooie films gemaakt heeft. Veel mooie films. als ja. acteur geweest daarna ja. regisseur. Ja. Uh, en weet jij dan uh, weet jij veel over Sidney Lumet? Want wat mij opvalt als ik jouw boekje met columns lees en ik lees ze ook elke dag in de Volkskrant, dat jij het ook vaak in een historisch perspectief kan plaatsen? Zit dat allemaal in je? Of nee, je nee, nee, nee, dat zoek ik op. Soms zit het in me. Ik, ik heb Nederlands gestudeerd, dus ik weet wel Ik ben van, van uh, schrijversboeken, dat weet, weet, weet ik wel veel. Maar het, uh, nee, bij, bij dit soort dingen moet ik, dan, moet, ik dan, uh, moet ik dan gaan nazoeken. Maar het mooie van dat soort uh, zoekpartijen is altijd... dat je ook op, weer op hele grappige dingen stuit. Dat je op grappige toevalligheden uh, uh, tegenkomt. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, um, ik schiet me zo nog wel te binnen. Maar dat zijn van die... Van die uh... Ja, ik had, ik had, gisteren had ik, er, ik, ik mijn column voor de morgen. Ik schrijf een, een keer naar vier dagen een, een, een column in de morgen. Vlaamse krant. Ja, Vlaamse krant. Uh, en daar uh, had ik het over de, de prins, prins Laurent. Die, uh, kan je boeken vol overschrijven? Ja, de, de, de, de nummer 11 in de, in de, in de, in de Vlaamse... Uh, er, het, het, het lijst van troonopvolgers. Hij was nummer 2 en hij is gezakt naar nummer 11 ja, ja. doordat de Boudewijn eh, alles ja, uh, veranderd ja, heeft. Ja, ja. ja. en, uh, en, en mijn, mijn column begon dus met... Uh, wij hebben ook een akkerfietje met een prins. Namelijk een prins die hier uh, een, een snackbarhoutster uit haar uh, snackbar wil gooien... omdat hij daar een luxe Italiaan in wil vestigen. En dus dan ik het na te zoeken. Die man is ook elfde, die prins Ben had... En dat, dat, dat, dat is, al, dat is wel weer net... Ja, misschien valt de lezer niet eens op, maar het is wel weer grappig... dat, dat, dat het net weer zo, uh, net zo uitkomt, weet je zo heb ik dat vaker. Dat je, als, je, als, je, als, je als je met sint met gaat, gaat zoeken... dan kom je dingen tegen die leuk zijn voor zo'n column. Um, ik wil uh, toch nog heel even terug naar... Uh, en dan wil ik het ook afronden, Alfa van de Rijn. Uh, wat zou je daarover schrijven, weet je dat al? Nee, dat weet ik niet. En dat, weet ik, dat weet ik vaak niet eens. Een uur van tevoren dat weet ik het nog niet. Ik heb mijn kolom zit nooit in mijn hoofd. Ik, ik, ben een heel erg, ik ben een, uh, een, een, een, een schrijvende denker. Ik, tijdens, ik, mijn mijn kolom ontstaat letterlijk tijdens het schrijven, associatief. En, uh, het, het is niet zo dat, die, dat ik al weet waar ik uit ga komen. Ik, ik, ik begin met een eerste zin. Ook die kolom uh, over uh, Casté die, uh, die, is, die, is niet begonnen met dat einde in mijn hoofd. Wel met een vaag gevoel van. Uh, we moeten ons niet zo aanstellen over. Uh, dat wij een soort, soort paradijsje zijn. waarin dit soort dingen. Waar, en dat we gevrijwaard zijn van dit soort krankzinnigheid. Dat, dat, dat is een illusie. Dat is, de, dat is de, de, de brede gedachte. Maar hoe ik dat ga verwoorden. en hoe ik dat. Uh, uh, dat, dat, dat weet ik niet van tevoren. Dat en, en, heb ontstaat. Jij, en, en, en heb jij daar rituelen voor? En, en moet jij altijd op dezelfde plek zitten. achter je bureautje, achter dezelfde computer? Of kan jij het overal? Nee, ik kan het overal. Dat heb ik wel geleerd in mijn, in mijn uh, sportcarrière. Toen uh, zat ik natuurlijk in zalen met uh, 700 uh, krankzinnige types uh, om me heen uh, te tikken. Ik kan me heel goed afsluiten. En uh, ik heb uh, een klokje naast me staan. Dat geeft me rust, want dan zie ik dat het 7 uur is. En dan denk ik, oh, om, om 8 uur heb ik 200 woorden. En dan heb ik om 9 uur heb ik, uh, 400 woorden. En dan, dan, dan haal ik het wel. En soms, en dat komt dus één keer in de, in de 50 keer... dan heb ik op, om 9 uur nog maar 50 woorden. En dan komt er vaak wel een beetje een lichte, een lichte paniek uh, boven. En dan uh, heb ik altijd spijt dat ik ben gestopt met roken. <middels> maar het is wel... Uh, Over het algemeen is het... Is het uh, ik begin om een uur of zes en ik ga lezen. En op een gegeven moment dan denk ik, okay, nu weet ik genoeg. En heb ik me genoeg ingelezen en uh, ik heb ik zit uh, even wat uh, radiofragmenten af te kijken of tv-fragmenten die ik nodig heb. En dat is natuurlijk het mooie van van de, de internettijd. Uh, ik weet niet hoe mijn voorgangers dat deden, maar ik, ik kan heel snel kan ik informatie verzamelen. En dat heb ik dan weer geleerd in mijn, mijn correspondententijd in Londen, maar dat kan dat is echt een uh, dat is wel heel makkelijk. Ik kan binnen een uur kan ik me inlezen in een onderwerp. Maar, maar sta jij ochtends vroeg op, ook met een soort van uh, zenuwachtigheid van oh vanavond moet Nooit. Ik weer nee. Nee. Ik sta bijvoorbeeld uh, wel altijd op op zaterdagochtend, dat ik heel goed weet van oh vanavond uh, heb ik een radioprogramma. Je ja, ja. wel altijd even, ja, je moet je je werkt wel ergens naartoe op zo'n zo'n dag. Ja, misschien, dus maar misschien moet je dat uh, als je dat nou eens naar uh, frequentie van drie keer per week gaat doen, dan uh, dan heb je dat misschien niet meer, want dan dan begin, dan wen je eraan. Nee, dat, dat dat ik ben voor ik ben voor dingen. Ik ben niet uh, stressvrij hoor, maar. Uh, met die column heb ik, heb ik godzijdank, een uh, zekere zekerheid. Dat ik, uh, dat ik, daar no ik raak nooit in paniek. Ik denk nooit, uh, vandaag weet ik niks. Nou, maar je, ik kan me wel voorstellen dat je uh, altijd wel wat weet. Maar je moet ook altijd een mening hebben. Ja, ja daar word je wel... Ik, ik heb twee jaar geleden... Ik, ik weet niet of hij in dit boekje staat, maar uh, misschien staat hij in het vorige boekje. Dus, mijn laatste column in, in juli was ook van... Allemaal dingen noemen, heb ik allemaal dingen opgenoemd en daar heb ik geen mening over. Ik heb er geen mening over. Want soms wil je dat toch wel eens, hè? dat je de krant kunt lezen en het tot je laat komen. En je denkt, ja, nou, uh, het zal wel, weet je wel. Uh, uh, ik, ik, ik, ik, ik heb hier geen opinie over en dat, en, en, en, dat, dat, dat, dat, dat ga ik ook zo laten vandaag. En dat, is een, uh, dat zou ook denk ik op een gegeven moment de reden zijn dat ik. Dat geloof ik nog niet hoor, ik vind het nog veel, het nog veel te leuk. Maar als ik ermee stop, stop ik er daarom mee. Omdat ik, omdat ik wel eens ziek word van, van, van die hele meningenfabriek. En daar maak ik natuurlijk zelf heel nadrukkelijk de deel van uit. Het is natuurlijk een, een, een, een, erger dan ooit, is het, hè? Het is een, de, de, de, de opinie is, is, is, is, is handelswaar geworden. De, de, de krant had vroeger één columnist, dat was Blokker. En voor de rest was het nieuws. Dan moet je nou eens kijken. Ja, dus. Is, alleen maar columnisten. Het is eenmaal een columnisten en, en, en opiniepagina's. Ja. De, de, de, de, de opinie is, is een van de, van de van de pilaren geworden van, van, de, van de media. En dat uh, is ook wel heel vermoeiend. Maar je, je doet er zelf aan mee. Ja, ja, ik doe er zelf wel mee. Ik, nee, ik, draai daar, ik draai daar zeker uh, volop in mee. En... Ik ben iemand die de Volkskrant leest voor jouw column. Ik vind jou echt een... Dat mag ik ook best een keer zeggen. Ik vind jou een fantastisch columnist. Ik vind echt heel vaak, als ik hem lees, denk ik bij mezelf... ja dit is precies wat ik nou bedoelde. Maar ik kan het zelf niet verwoorden. Ja. Ik vind ze scherp, ik vind ze grappig. En ik, uh, ik vind het bijzonder dat jij over veel verschillende zaken een mening hebt. Het is niet altijd alleen maar Nederland... maar het is ook georiënteerd op uh, de rest van de wereld. Ja. Ja, ik, ik vind dat echt bewonderenswaardig. En vaak uh, denk ik bij mezelf, ja, hier heb ik de volkskant voor. Ja, maar ik, ik, ik, uh, ik permitteer me ook wel eens om te zeggen... Ik, uh, hier heb ik even geen mening over. Ik weet, ik, ik weet niet hoe dit zit. Ik, ik, ik, ik, uh, een mening kan ook heel pedant zijn. Hè? Omdat hij is gebaseerd op, uh, op, op onvoldoende kennis of op, op, op, uh, ja, op, op te snelle conclusies. Dus ik ben er ook wel een beetje voorzichtig mee. Ik, ik, uh, ik probeer een, een ander soort kolonist te zijn dan een kolonist van, uh, van 10, 20 jaar geleden. Die echt alles zeker is. Pats, boem, in de hoek, klaar. Ik, ik, ik uh, laat ook wel eens mijn twijfel zien. Want ik denk maar, van, ja, ik, ik, weet, ik weet niet hoe dit zit. En waar haal jij je mening? Ja, waar haal je je mening? Die mening, die. die, die, die soms, soms denk ik van ja, dit, dit, uh, deze mening komt ergens, ergens diep uit mijn, uit mijn jeugd. Of diep uit mijn, uh, uit mijn, uh, uit mijn opvoeding. Of, of, of, of mijn, bij mijn opa, vandaan, bij wijze van spreken. Weet je wel? Die, dat, een mens is natuurlijk zijn hele leven bezig met, met zich te, te, te, te oriënteren op de werkelijkheid. En hoe hij hoe zich daar tegenover moet verhouden. He, dat, dat, begint al, dat begint natuurlijk in je, in je jongste jeugd al. Ik ben christelijk opgevoed, dus dat is een, een, een, een, een last. Maar het is ook een, een eikpunt wat je, wat je je hele leven meeneemt. En waar je soms ook nog wel wat aan hebt. Dat kun je soms in die column ook nog wel teruglezen: dat dat, uh, dat, dat erin zit. En. Ja, zo gaat, dat, zo gaat dat door. Je, je, je toest je, je meningen voortdurend aan, aan anderen, in gesprekken, in boeken, in, in, in wat je leest. Maar is het dan bijvoorbeeld leuk om met jou op een, uh, op een verjaardag te staan? En alweer mijn meningen te horen. Nou nee, ja, volgens mij, stel voor jij komt op een familiefeest <lacht> of op een verjaardag. En dan komt Bert hè, <lacht> Wat zou je ervan vinden? Nou, nee, ja, Dat heb je bij mij heel een hele verkeerde. Of, of ja, ja, <lacht> ja, precies. Ja, ja. Of gewoon op alles wat iemand zegt. Van, uh, ja, ik werk bij de KPN. Wat werk je bij de KPN? Nee, nee, en dan merk <lacht> met... met of, dan kom ik weer. Is het vervelend nee, met jou? Nee, maal niet. Nee, nee. Want ik ben, ik ben heel tolerant. Ik ben, ik ben heel tolerant, heel liberaal. En ik, ik, ben, ik ben helemaal niet zo van... Uh, gelijk pasboende bovenop en uh, even in drie zinnen afmaken. Helemaal niet. Nee, maar het is toch wel zo. Mensen weten dat jij de kolonist bent en dat vaak een mening hebt. En een goede mening. Dat ze ook denken van... oh, ik ga maar niet te veel aan vertellen, want dan komt die... Nou, nee. Dat is dat, dat, is dat grote verschil. Uh, wat, uh, de, de indruk die je wekt in de krant... en de, en, en, en de persoon die je in werkelijkheid bent. Dat, dat is natuurlijk een groot verschil. Ik, in, in die, dat is, daar, daar staat wel een korte en bondige mening. Die, die, en dat lijkt alsof dat een, uh, een snel geformuleerde uh, opinie is. Maar dat, dat, dat is het helemaal niet. Dat is, dat is, daar heb ik een paar uur op zitten zweten. Ik ben ook helemaal niet snel... Ik ben normaal niet iemand die, uh, die even in, uh, in, in, in, in, in drie zinnen iemand kan neerzetten of uh, van repliek kan dienen. Ja, je bent niet snel. Ik bedoel, er gebeurt vandaag iets en morgen moet je er iets over schrijven. En het nou ja, is en dat, dat, daar zit dan en, toch een en... vertraging in. Dat was ja. het voordeel van, van, van, van, van schrijven. Dat, dat je even kunt. Uh, Man, ik doe soms jaren voordat ik een mening heb over iets. <laughs> Echt, ik werd, uh, wanneer was het net toevallig? Echt, gisteren werd ik gevraagd door Greenpeace, die hebben een manifestatie zaterdag. Uh, tegen, uh, volgende week zaterdag tegen kernenergie. En ik dacht echt bij mezelf, of, of ik dat mede wilde presenteren. Ik dacht bij mezelf, ja, ben ik nou eigenlijk voor of tegen kernenergie? Ja, dat is een hele lastige. Dat is een hele lastige. Maar die, daar, ik, daar heb ik recentelijk nog een column over geschreven, wat, naar aanleiding van, van Japan. En die was, daar was, nou, dat was nou een column waarin geen keiharde mening stond. Waarin, waarin ik niet zei van en nou op met die ja. kernenergie. Nee, omdat ik dat ook niet weet. Nee. En dat komt omdat ik daar een jaar of drie geleden heb, heb ik een rondgang gemaakt voor de krant, langs allerlei mensen. Voorstanders, tegenstanders. Die, die, die voorstanders zijn niet gek. Die tegenstanders zijn ook niet gek. Ze hebben allemaal goede argumenten. Ze hebben allemaal een, ongeveer een meter uh, aan, aan, aan rapporten. Minimaal. Hè? En die hun mening ondersteunt. En dan kom ik aan als, als, als, als columnist. Die eigenlijk die, die, die, die, die, die, die, niet eens weet wat Kennedy is. Weet je? Ja, ik zie wel die, je ziet in Frankrijk wel die, die dingen staan. Maar wat daar gebeurt, ja, weet je veel. Ik, ik ben ook maar ben je echt een, een slachtoffer van, van, van manipulatie en, uh, en beïnvloeding. Dus ik, dan, dan verbeeld ik me niet dat ik daar dan een, nog een, een, een zinnige mening aan kan toevoegen. En dat is ook wel wat je, waar je als communist uh, de mist in gaat. Je, je moet zorgen dat je eigenlijk niet te veel weet, weet je? over dingen. Over punten waar ik je veel van af... Fris blijven. Nou ja, punten waar, waar, waar ik wel... Waar, ik, er zijn natuurlijk dingen waar ik veel van af weet... Dat, dat is, die zijn het moeilijk om een column over te schrijven. Want dan, word, dan, dan, ga, je, dan ga je nuanceren. Want dan weet je, ja. ja dat, het is niet zo simpel. Dat weet je dan. Niets is simpel. Maar uh, als ik, als ik een, een, een column schrijf over iets waar, waar ik wel heb ingelezen. maar toch uh, gewoon net als jij een, een nieuwsconsument in bent. dan is het makkelijk om daar een mening over te formuleren. Vaak is, is een mening ook. Een, een, een pittige mening is ook maar een, een statement bij gebrek aan. Aan diepe kennis. Hè? Dat, dat, dat, dat, dat, dat moet je je wel realiseren. Want uh, ik kan in, in, in dat boek staan columns. dat als ik daarmee naar de betreffende persoon toe ga waar het over gaat. en die gaat mij uitleggen waarom hij heeft gehandeld zoals hij heeft gehandeld. dan, dan denk ik wel. nou ja, nou, door, dan ga je wel. Uh, je gaat er wel voorzin. maar <lacht> ik vraag me af of dat wel. helemaal terecht is, hè? Dat, dat, dat, dat zou heel goed kunnen. Uh. Uh, over dit boek en over die column die je net voorlas over Karstee. Je zei net zelf, deze column over Karstee... wat er gebeurt op Koningindag... kan ik zo weer plaatsen over de onschuld van Nederland. Uh, maandag of dinsdag, ja. nu het over Alfa-Anhem de Rijn gaat. Is dat ook niet dan uh, heel moeilijk voor je? Ja. Ja, je moet oppassen je dat, je, dat, je, dat, je, dat je jezelf... dat je, dat je niet in herhaling gaat... daar ontkom je niet aan. Ongetwijfeld als er... Uh, zal, ik denk niet dat het ooit zal gebeuren... maar als iemand die, die columns over... Uh, 20 jaar gaat analyseren, dan kun je lijnen zien, dan komen dingen terug. En dat moet in zekere zin moet dat ook wel. Hè? Dat moet er moet enige consequentheid moet er in die column zitten. Je moet niet op een moment zus beweren en uh, drie maanden later over hetzelfde onderwerp vol volstek tegenovergesteld. Dat wordt je ook ongeloofwaardig. Maar het, uh, ja, nee, je gaat, je gaat, in herhalingen vallen. Dat kan niet anders. En Vind je dat niet verschrikkelijk dat je dan? Uh, nou, nou, ik hoop dat, dat, dat, dat je je ook weer ontwikkelt en dat je ook dat, dat, dat, dat je ook meningen weer, uh, weer bijstelt. Ik, ik ben natuurlijk niet dezelfde als twee jaar geleden. Ik, ik heb dingen erbij geleerd. Ik heb dingen, mijn meningen mijn mening veranderen geleidelijk ook over bepaalde dingen. Die zijn niet in, in, in beton gehouden. Hè. Dus ik ga wel... Uh, ik, ga wel uh, ik lees dingen en ik denk na over dingen. Dus Er, er, zit, er, zit, er zit wel, er zit wel uh, progressie in of een heel veel verandering. Nou ja, een, een, een man die wel altijd een mening heeft. Uh, en altijd, uh, volgens mij ook weet dat hij uh, gelijk heeft. Uh, die heeft een, een soort van gezongen kolom heb ik het idee. En uh, ja, ik kies altijd voor mijn gast een plaat uit. Dus deze plaat heb ik voor jou uitgekozen. Uh, het is uh, Freek de Jonge. Ja. Met een, uh, een nummer op muziek van uh, uh, Jacques Brel. En ja, ik weet dat jij van Vlaanderen houdt. En Jacques ja. Brel is eigenlijk geen Vlaam, maar vooral een Brusselaar. Dus luister naar deze uh, column van uh, Freek de Jonge. Wanneer Geert Wilders spreekt... En het volk gekluisterd luistert... Hij zijn objecten kijk, op mensen uitschreeuwt, fluistert. Wanneer zijn stem gehaaid zijn publiek bespeelt. Met de botte leugen van het vooroordeel. Wanneer de stemming omslaat in dronken volksgezang. En de lucht zwanger is van eigen volk, eerst belang. Dan zucht mijn land een vlakke land. Wanneer de demagog redt van profiteurs en immigranten. En zijn geef spuit over journalistiek en kranten, die de oorzaak van alle ellende zijn. Wanneer kunstenaars, vrijdenkers, verwende kringen zijn, wanneer over wat weerloos is, geschimd wordt en gesnierd. En het gezonde volksgevoel en denken zegeviert. Raakt mijn land, mijn vlakke land. Wanneer er geen verweer is en wij gelaten machten relativeren moed, de vuiligheid verzachten. Wanneer ons hoogmoeder gelijk de enige waarheid klinkt, hoog bang voor kiezers. Bepaalde punten overneemt. Wanneer men waarom dan ook niet meer in politiek gelooft en dof berusten, het vuur van onze idealen doof, dan sterft mijn land, mijn vlakke land. Ja, dat kende ik niet. Zeg, ik, ik, ben, uh, ik ben al uh, een jarenlang een enorme bewonderaar van VD uh, Jong. Ik vind hem echt de uh, allerbeste kabinet die, uh, die wij ooit gehad hebben, denk ik. Maar in dit soort uh, liedjes is hij uh, tegen de pathetisch aan... En, en schiet hij ook zijn doel voorbij, denk ik, in, in, in de... Dat hij, hij wil, ja, het, is, het moet dan een, een soort, soort aanval op, op Wilders, moet het, uh, is het... Die, waarvan je weet, die werkt, dit werkt niet. Dat is, het is... Het is ja. de, de, goed, we weten nu wat, wat Vrede Jongeren van vindt. Maar uh, is het effectief? Vraag ik me af. En, en is het ook heel uh, spits? Nee, ook niet. Dus nee, dit is de knots. Ik hou meer van de floret. Uh, we praten met uh, Bert Wagendorp, de columnist van de Volkskrant... Um, dus dit is een slechte kon voor Freek de Jonge, Want het werkt niet? Nee, hiermee... Nou ja, dit is, dit is waar we het net over hadden. Uh, je moet de werkelijkheid kantelen. En dat geldt ook in het geval van, van Wilders. En, en hier, dat, dat doet hij hier niet. Hij kijkt, hij kijkt naar Wilders zoals hij zich opstelt. En hij geeft daar een... Uh, uh, geeft daar een mening over. En ik... Ja, niet... Degene die, die tegen wilde is, die, die, die zit hier uh, te knikken. En degene die tegen wil die voor is, die, ja, die, die, die raak, je, die raak die zet je hiermee niet aan het denken. Want die weet het wel dat dat dat, dat zo, uh, hoe, zo. Hoe zou jij dit aanpakken dan? Nou, ik heb natuurlijk ook veel over wilde geschreven. Het is ook heel moeilijk om daar iets zinnigs over te, over te zeggen. Maar ik probeer het toch altijd. Nou, ja, ik, ik, ik vind ik geloof dat, dat, dat, dat luchtigheid in dit geval uh, beter werkt. De lach werkt soms. De, de lach kan soms nemen, kan, kan heel, heel scherp zijn. Het kan is een wapen. Weet je? Dat zag je al in. Zie je altijd in dictaturen waar, uh, waar, waar de humor bloeit. Ja. Hè? Omdat het gewoon. Humor is een. Is een, is een uh, dat is niet iets onschuldigs. Humor is, is scherp en humor is, is, is gevaarlijk. Weet je? Ook voor, voor, voor machthebbers. Die, uh, die, die, die wapen zich daar niet voor niks tegen. Dat is gewoon een. Uh, humor relativeert hun. En dat, en dat is dit, nou, net wat ze niet kunnen hebben. Dus ik denk dat... dat, dat uh, kijk, Freek had hier gewoon... Uh, waar hij, de, de meester, hij is de meester van de slapstick. Dat zou beter werken in dit geval... dan, dan zo'n bijna pathetisch uh, lied. Wanneer vind jij een column van jezelf geslaagd? Nou, als ik, er, als ik zelf tijdens het schrijven... een keer moet grinniken dan denk ik... oh, okay, dat gaat de goede kant op. Dus de echt humor is voor ja, jou Ja, humor echt een... is wel belangrijk. Of... Uh, uh, of uh, ontroering. Want dat is ook... Dat, dat, uh, dat is ook een scherp... Een altijd wel een sterk stijlmiddel. Ja, nu, nu praat ik heel... Uh, bijna als een timmerman. Maar dat zijn natuurlijk de dingen die je gebruikt. Om, om, om, om, om mensen te, te bereiken, zeg maar. Want dat wil je. Je wil dat mensen het lezen. En dat het, dat ze, het, uh, dat het ze raakt op de een andere manier. En, en, en zijn het nu mooie tijden voor een columnist? Met, met, met zo'n uh, gedoogkabinet En... Uh... Zo'n figuur ja. als Wilders. Ja, ja, ja, nee, er gebeurt wel wat. Er gebeurt wel wat. Je ziet wel dat, dat dit kabinet... Dit is, ze, doen wel, uh, ze doen wel nieuwe dingen. Ik heb het idee dat ze, dat ze... en Of je het daar nou mee eens bent of niet... Dat, dat, dat, dat, dat doet niet de zake voor de... Voor de het zijn wel spannende tijden. En dat, dat is lekker voor jou? Ja, dat, vind, dat, is, dat is wel prettig. Ja. Ja, dat, ik, ik, ik ben, heel vaak ben ik het niet mee eens. Maar het is wel... Uh, het is wel stimulerend, zeg maar, voor je ook voor je denken. Van, je moet toch steeds denken, ja, wat vind ik daar nou eigenlijk van? Weet je, wat wat zo'n zo Rutte doet. En die Rutte die daagt daar ook wel toe uit. Die is, is open. Die is, die is uh, een leuke man, lijkt mij. En dat is ook wel... wel, uh, wel uh, stimulerend voor, voor, voor, voor je eigen denken. Dat je niet steeds in hetzelfde stamin blijft zitten. Dat je gedwongen wordt om, ook om, je, om je eigen positie weer te bepalen. Van, nou, ja, nu moet ik toch weer even iets verzinnen van... Hoe sta ik hier tegenover? En, en hoe sta jij tegenover Nederland? Wat vind je van Nederland? Hoe staan we ervoor? Toen ik in... in uh, ik heb vijf, vier jaar in Engeland gezeten. Toen uh, vond ik dat Nederlanders heel negatief waren over zichzelf. Terwijl ik toen dacht... Bijvoorbeeld, kijk, ik keek er van buiten na, naar dat land. Je hebt het zelf ook meegemaakt in, in België. Dat ik dacht, het is eigenlijk een hartstikke leuk land. Het, er gebeurt veel. Er is veel... Uh, uh, veel creativiteit. Het is, uh, en wat me altijd opviel als ik uit Engeland kwam. Mensen lachten hier op straat. Ik denk dat is, iedereen is best tevreden, weet je wel. Het is, het is, iedereen vindt het wel fijn. 80% van de Nederlanders, laatste onderzoek van CBS... is tevreden, tot zeer tevreden. 80%. Het... Jij schreef er een prachtig kolom over. Ja, maar dat is Deze toch ongelofelijk. week nog. Wanneer ja, was maandag. Ja, ja. Dinsdag of zo. Dat is toch ongelooflijk? Ja, ja, De mensheid bestaat nu 200.000 jaar, geloof ik. Het is nog nooit gebeurd, volgens mij... dat er ergens een groep van 16 miljoen mensen was... Die, waarvan 80% zei, nou, ons leven is... In orde. Dus het gaat goed met Nederland. Ja, dat is die kant is ja en, en, en uh, tegelijkertijd uh, uh, want dat zei ik ook in die column, hè, de, de, de de Franse filosoof Brugner... die in, in diezelfde krant zei van of uh, een paar dagen eerder zei en die tevredenheid, die, die, die, die, die, die, die totale dat totale geluk bijna leidt ook tot ontevredenheid, K tot tot toch tot weer tot klagen, tot tot van ja, het gaat niet goed met ons, weet je? Er is iets. Of dat nou ons volkskracht is of niet, dat weet ik niet precies. Misschien zit het, het, het wel in de mens, maar wij zijn toch ook wel, wel snel weer uh, van slag. Hè, dat, uh, nu, nu moeten we weer bezuinigen en zo. Dat dat, ja, dan gaan we dan terug naar het, uh, het welvaartsniveau van 2004, geloof ik. Nou, gewoon, mij was het toen ook nog best goed. Dus het, het, is, het is geen ramp, hè. We, gaan niet, uh, we gaan niet terug naar, naar de armoede. Het is gewoon een relatieve kortstondige periode van, van eh, iets inleveren. Dus ik denk dat, dat het op zich met het land gaat dat het hartstikke goed. Is. Nou ja, het gaat best goed met Nederland, maar waar het natuurlijk niet zo goed mee gaat... Is, en daar moeten we het zeker over hebben... is uh, met een van onze sporten wielrennen. Hmm. Maar, Gelukkig. Ik, weet, ja, ik ja, dacht ja. dat je zou zeggen dat het niet zo goed mee gaat is, is de integratie. Nee, nee, nee wielrennen. <laughs> jongen, wat, hey, hey, wielrennen wielrennen, wielrennen niet, is geïntegreerd natuurlijk, <laughs> A alle ja. oogten moeten godzien, als leren als die, als die wielrennen. maar die Marokkanen nou eens een ja. gaan wielrennen. Ja, laten we hardlopen. Maar kijk die naar die gaan... Keniaanen die we nou hier hebben. Die kunnen hartstikke goed marathon lopen. Nou, nou Waarom moeten, laten we anders geen Vlamingen gewoon toe in ons nou land? Dan u zegt met die marathon. In Rotterdam mogen de Keniaanen niet mee, anders, anders kunnen wij niet winnen. Dat is toch droevig. Uh, ja, dat, zeker. Ja. Um, want wielrennen is uh, een grote... Het is, het is niet eens een hobby, het is een passie voor je volgens ja, mij. Ja, dat zegt passie. Ja. Maar goed, je, um, laten we eerst naar jou. Jij hebt een nummer uitgekozen. Ja. Dan mag je even vertellen wat het is. Ja, dat is een nummer van Alex Ruka. Dat is een, een vriend van mij die ook uh, regelmatig in het uh, tijdschrift uh, waar ik uh, een van de hoofddirecteuren ben. We hebben vier hoofddirecteuren. Een heel klein blaadje. Vier hoofddirecteuren. Uh, en uh, Alex schrijft daar regelmatig gedichten in. En, uh, ik, uh, hij heeft ooit voor een, uh, voor een avond die we hadden georganiseerd in Utrecht, in Tivoli... Uh, had hij een speciaal nummer geschreven. Een, wieler, een wielernummer. Hij, hij, hij, zit, hij fietst zelf ook. Hij... Uh, hij woont tegenwoordig met zijn uh, geliefde Annabel in uh, Antwerpen. En uh, hij is, Alex is ook idolaat van de koers. Hij snapt ook, hij begrijpt de koers. En daar heeft hij dit nummer over geschreven. Dat is een nummer wat hij speciaal voor die avond had gemaakt... en wat later ook op, op een cd terecht is. Dus Het gewoon, nummer uh, De Rode Vot. De Rode Vot. We gaan luisteren. Vijf. Ik heb de hele dag op kop gereden met de zon in mijn lijf Ik hoor ze, ik voel ze, ze hebben me laten gaan Ze dachten die knecht pakken we straks wel terug Die wil te veel, die gaat eraan Zij Konden. Daar hangt de rode vod. Dit is het stijlste stuk van de klim. Daar ginder, daarboven woont God. Ik zie ze, ik ruik ze. Maar ik heb nog kans, net dat ik kramp, wat gaat er weer beter? Ik geloof dat ik weer dans. het de mooiste sportplaat aller tijden genoemd. Ja. ja dit, dit, dit vind ik... Uh, Alex heeft er drie... Hij, hij, hij zingt over van alles. Over uh, de zelfkant van het bestaan... en, en, en alle ellende die je maar kunt bedenken. En, maar hij heeft drie uh, wielerliedjes gemaakt. Dit, is, uh, dit vind ik de mooiste. Um, en je vindt dit het mooiste lied... maar je vindt ook... Ik, we praten met uh, Bert Wagendorp, en dat is de columnist van de Volkskrant... maar ook een wielerfanaat. Uh, je vindt dit het mooiste sportlied, maar je vindt wielrennen... by far de mooiste sport. En sterker nog, volgens mij, heb je alle andere sporten afgesworen. Ja. Maar waarom blijft wielrennen bovendrijven? Ja, ik heb daar vorig jaar een stuk over geschreven in de muur. en Dat ging, dat, dat ging over de, de 36 dramatische situatie van Polti. Dat is een, een, een, een klassiek boek waarin een Italiaan ooit heeft opgeschreven waaruit de tragedie bestaat. En wat je, waar, je, waar, je de, waar je de tragedie kunt, uh, in, kunt, in kunt samenvatten. Nou, die, uh, uh, die 36 dingen kon ik met, zonder enige moeite kon ik daar, kon ik die toepassen op het duurrennen. Als ik het vervolgens ging uh, kijken van, dan ga ik het eens met voetballen proberen. Nou, na zes hield het op. Vo voetballen vind ik, vind ik aardig. Het, is, het vind ik een... een een spelletje. En ik kijk al, ik kijk al 45 jaar voetbal hoor. Ik, ben, ik heb zelf gevoetbald. Ik ben al echt, uh, een, ook echt een liefhebber van die sport. Maar ik vind wierrainer gaat daar bovenuit. Wierrainer is, is, is de, de, de, de, de vuiligheid van het leven, zit daarin. En de, de, de, het, het verraad, het, het onbetrouwbare, het onzichtbare. En blijkbaar, dus ook de tragedie. En de tragedie, ja, nee, daar, daar, daar, daar zit al echt alles in. Daar, daar zit uh, de, de, de. ja, wat, wat, wat dan mensen, wat ze dan met een beetje goedkope kreet altijd zeggen: van wie er is het leven. Nou, dat, maar dat is, daar, zit, daar zit veel in. Wie is het leven wat is ontdaan van alle, al onze moors, en al onze regeltjes, en al onze fatsoensdingen. Dat is, dat, als je dat er allemaal aftrekt, dan heb je een wielerwedstrijd. Maar goed, dan heb je die wielerwedstrijden, maar jij fietst zelf ook. Ja. Daar heeft niks mee te maken. Dat is totaal anders. Wat is dat dan? Dat is gewoon bewegen. Dat is een beetje een coureurtje spelen. Ik had het wel, ik, dus je beeld jezelf wel in dat je in een coureur ja, zit als je nee, Maar je dat hebt dat vandaag gefietst, toch? Ja, vandaag. Fietst, maar heb ik, vandaag oh. heb ik alleen gefietst. Maar natuurlijk, er zitten vier fietsers bij elkaar. en, uh, en, en Mensen die een beetje op niveau fietsen. Hey, die dus harder kunnen dan uh, 25 per uur. Dan ontstaat er iets. Dan ontstaat er, dan ontstaat er iets van koers. Dan ontstaat er, dan ontstaat, dan, en ik kan ook als ik uh, een dag ga fietsen met acht man. Weet ik aan het eind van die dag wat voor krachten het zijn. Omdat er zit er iemand bij die zich opoffert. Er zit iemand bij die uh, werkt, die, die, uh, kop, die veel kopwerk doet. Er zit een, uh, een, een linkerbal bij. Nou ja, dat, dat dat, En dat, is, dat, dat roept dat wielrennen op. Dat is, het is, een, het is een, uh, een sport waar je mensen zich niet kunnen verstoppen. En waarin je gewoon ziet van ja, jij zit zo in elkaar, want. Uh, je hebt vandaag wel helemaal niks gedaan. En wat voor iemand ben jij dan? Ik ben wel iemand die... Uh, uh, die organiseert. Die, die tegen, tegen mensen zegt... Hey, ga jij weer even op kop rijden? En die zegt... Van, hey, uh, een beetje kalm aan, want degene die achteraf is... die kan het niet bijhouden. Niet de baas, maar ik probeer het wel... Ik probeer het wel een beetje bij, bij elkaar te houden, zeg maar. maar. Maar net zoals vandaag, dan ben je alleen gaan fietsen. 75 kilometer, uh, ja. heb je me verteld. Wat doe je dan... Wat gebeurt er dan als we jou op een fiets zitten? Ja, dan, dan uh, na een kilometer of vijftien keer ik helemaal in mezelf. En dan, uh, dan kom ik in een soort uh, trance. Dan ga ik, uh, probeer ik mijn kettingje te horen. Dan hoor ik het, dat, dat, dat fijne geluid van de ketting over de, over de derailleur. Dat, en dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan stroomt mijn hoofd leeg, letterlijk. Want ik, ik, ben, ik ben echt een, een, een zenfietser. Ik, ik, ik, fiets me, ik, ik, ik, ik ben ooit gaan fietsen toen ik uh, veel te hoge bloeddruk had en, en, en het me allemaal een beetje over de, over de schoenen begon te stromen. En het fietsen heeft me echt wat op een gered. Dat is, dat is, dat is, voor mij is dat, is dat een vorm van ontspanning. Die, uh, ik merk als ik in de winter weinig fiets, merk dat het minder goed met me gaat. Omdat, ik, omdat, ik dan, omdat dan dingen te veel in mijn kop blijven hangen en ik ze niet meer kwijtraak. En dat op, zoals vandaag, op zo'n dag, en dan fiets ik door, uh, van Alkmaar naar, uh, naar Medemblik. Over dat vlakke Hollandse land. Ja, dan zit ik een beetje om me heen te kijken. Maar op een gegeven moment denk ik niks meer. Ik zit alleen nog maar te, te kijken. En ik, uh, ja. ik kijk nu even op mijn kilometertelletje. En ben je nou ook vanochtend gaan fietsen... omdat je dan weet dat je vanavond een interview hebt? Of? Uh, nee, dat niet. Maar ik, uh, het, is wel, het is wel een manier om, uh, om even... Uh, uh, om mezelf af te sluiten, zeg maar. Je kunt je op de fiets kun je je goed isoleren. Ook als ik met een groepje ga fietsen... is het in het begin altijd even praten over uh, het nieuws of over AZ. Uh, over maar na een kwartiertje, na een half uurtje, zie je dat het stil wordt. Want dan, dan gebeurt dat bij iedereen. Iedereen kruidt in zichzelf. En dan gaan we ook harder rijden. Dus dan is er ook niet meer zoveel uh, lucht meer om, uh, om te praten. En dan, dan, dan ontstaat er ook iets van, van, van, van concurrentie, van competitie dat je net ook ga je op kop rijden en net waarvan je dat je weet van ja hier, gaan, hier hebben ze het, dit kost ze moeite. En dat is, dat is ook al weer fijn. Dus, uh, maar dat, dan, ben je dus een beetje, dan ben je zelf ben je, je, je keert in jezelf en dat is, dat, dat is erg prettig. Maar het heeft überhaupt niks te maken met, met, met, met, met, met, met, met de sport, de topsport wielrennen is is ja, dat, dat is een andere dimensie. Ja, nou, morgen is het uh, zover, dan is het uh, Parijs-Roubaix. Men zegt de de ultieme klassieker? La Rennes, hè. La de koningin van de klassiekers. Ja. En wat is dan eigenlijk de Ronde van Vlaanderen die we vorige week hadden? Ja, de, ja nee, ja, de, die heet... Parijs-Houbaix heet de koningin van de klassiekers. En dat vind ik ook terecht. Het, het, de, ik vind hem net, net nog een... Ik vind de Ronde van Vlaanderen ook prachtig, hoor. En de Luik bas ook. Maar ik vind uh, Parijs-Roubaix altijd de mooiste gevonden. Goed, ik denk ook dat er vanavond nog heel veel mensen zijn die liggen nu in bed te luisteren, of die zitten in de auto te luisteren. En die hebben helemaal niks met het uh, wielrennen en al helemaal niks met Parijs-Roubaix. Waar, waar moeten ze morgen eigenlijk naar kijken? Nou, je, je zou, als ze je, als je het kunnen opbrengen om. De uh, om wielerwedstrijden worden tegenwoordig steeds mooier in beeld gebracht. Hè. Vroeger was dat, uh, was dat allemaal heel matig. Maar uh, tegenwoordig heb je van die hele close beelden van die renners. Je moet eens dus naar, naar die mensen kijken, naar die, naar die, uh, die, die, uh, die coureurs. En dan uh, in, naar hun ogen en wat, ze, en wat, wat, wat, wat, wat, wat daar gebeurt. Het is, uh, het is een. Je moet je even voorstellen, het is een weg die is. Uh, daar kun je bijna niet eens lopen. En daar gaan zij er met veertig overheen. Dat is echt op, op gods zegenende Eén één, één stuurvoudje en je ligt op, op, je, op je smoel. Het is dus echt, echt op het randje is het. Het, het kan allemaal net. Die mannen kunnen drie dagen na zo'n koers kunnen ze, niet, kunnen ze niet pissen, want dan is die, die, die, die pisbuis is zo beschadigd dat, dat dat is dat is te pijnlijk. Dus dat lijf wordt helemaal door elkaar geschud en, en, en het is echt uh, het is topsport op het op het randje, op, op, op het, het, het, het, het, het, het summen van menselijk en atletisch kunnen. Want daar wordt er wel eens lullig over gedaan bij het hè? Want ja, er zijn wel pakkers en zo. Nee, maar het is ook... Pakkers, ik bedoelt, ze pakken ja, doping. Ja, ze pakken doping. Het, het, is, het zijn in de eerste plaats topsporters die, die, die, die, die, die, die prestaties leveren. Die, uh... Kijk, als het Wurenne uh, nu uitgevonden zou worden, zou het verboden worden. Vanwege gezondheidsredenen. Het gaat eigenlijk veel te ver. Maar het bestaat, het is een anachronisme eigenlijk. En, en, en dat, is in het, dat is het met name in Parijs-Roubaix... omdat het ook nog eens een keer gaat over, over die, die Franse wegen van het, van het noorden. Ja, die ook helemaal niet zijn gemaakt om te fietsen natuurlijk. Dus ja, dat, is, dat, is, dat geeft toch een speciaal. dimensie. Maar goed, mensen kijken dus naar eigenlijk iets wat boven natuurlijk is. Dat zijn allemaal, allemaal ja, wat ze doen is, is, is ongekend. Maar sommige mensen hebben na vijf minuten, zeven minuten dat gezien. Wat maakt de strijd spannend? Ja, dat is, dat is in het wierrennen... Uh... Ik heb wel een, een, een vriendin van mij gezegd van die, ook, die ook zei van... Uh, ja, ik vind het, ik, wat is het nou? Je ziet er staan mannen fietsen... en die, die gaan van, van, van Compiègne, ze gaan niet eens uit Parijs. Ze gaan van Compiègne naar Roubaix en dan uh, is het er weer afgelopen. Ik zei, kom maar eens even met mij de bank zitten. Dan kan ik je uitleggen wat, wat voor verhalen eronder zitten. Want dat is het wielrennen eigenlijk, uh, dat is wat wielrennen fascinerend maakt. Dat je, je ziet maar 20%, procent, maar er zitten allerlei dingen onder... En er, zit, er, zitten, er, zitten, er zitten tactieken onder. Er zitten, uh, er zitten oude, oude rekeningen worden vereffend. En, en, die, en die weet ik vaak ook niet, hoor. Maar zoals vorige week in Vlaanderen, toen uh, daar kanselara uh, leek te gaan winnen... en opeens gebeurt er iets. Hij, hij, hij stort in. Niemand wist wat er gebeurde. Het was, geen, het was geen hongerklop, zoals het heet. Want dan kun je daarna ook niks meer. Maar dat kon hij dus wel. Daar, daar, daar... Hij verdapperde. Hij verdapperde weer, zoals de Vlamingen dat zo schitterend zeggen. Maar Wat be ja. bedoelen volgens mij dat ze... Dat hij weer, hij stelt. Ja. Ja. Uh, uh, nou ja, maar dat... En je weet, er, er, er gebeuren daar dingen... die we op dit moment, die kunnen we niet zien. Daar kunnen we alleen maar, daar kunnen we alleen maar naar gissen. Er, er, er, er worden spelletjes gespeeld. Maar waar, waarom ben jij dan niet de, de, de Hans... Beum van het wielrennen. Weet je, Hans Beum kon altijd prachtig schaakpartijen uitleggen. Waarom, ik waarom kunnen wij niet met z'n allen bij jou op de bank zitten? Nou, of dat er een televisieprogramma te is dat je in, uh, linksboven ziet dan de, de, de koers. En jij legt uit wat die 80% die we niet nee, nee. zien, wat dat is. Nee, maar daarvan, daarvan weet ik zelf ook. maar, de, Misschien weet ik iets meer dan, uh, dan de leek. Nee, maar je kan er in ieder geval goed over vertellen. Ja. En waarschijnlijk heb je er een mening over. Ja. Ja, ik, weet, ik, ik zie wel uh, dat, er, uh, dat, er, uh, dat er zich uh, zaken afspelen die, uh, die, die uitgaan boven het platte hardfietsen. Hard Want uh, wielrennen is niet hardfietsen, dat, dat, dat is een misverstand. Het gaat niet om wie het hardste kan, het gaat om wie het slimste is. De, de sterkste wint ook zelden. Het, de, het is altijd degene die, die, die het doorziet. Wielrennen is een literaire sport in die zin. Want er, er is pas een prachtig boek over verschenen van uh, Herman Chevrolet die dat ook helemaal uitlegt, dat het, uh, dat het zich altijd voltrekt volgens, bepaalde volgens wetten van de tragedies. En dat, als je dat eens leert zien, ja, dan wordt het echt iets prachtigs. Ik kan tien minuten naar een kijken, dan vervel ik me kapot. En ik zit gewoon vier uur lang zit ik naar zo'n wedstrijd maar te waarom kijken. Waarom ga je morgen dan de dag beleven? Kijk je daar nu al naar uit? Van, ja. Oh, morgen is parijs roubaix Ja, ik ga morgen ja. eerst even zelf fietsen en dan ga ik uh, om, om één uur... Ga, ik voor de, voor de... ga je morgen weer zelf fietsen? Ja, ga, ja ik ga... Speel op... je dan ook een beetje parijs roubaix Nee. Nee, dan gaan we gewoon met, uh, met een uh, clubje uit Alkmaar. Gaan we met een man of zes kiezen? Uh, uh... Nee, dat, nee dan gaan we geen... zo kinderachtig zijn we niet. We gaan niet prijsroubetjes <lacht> spelen. Maar, en, dan, en dan? Hoe laat zorg <lacht> nou, je dat? Je dan zorg ik dat ik om een uur of één thuis ben. En dan, en dan ga ik voor de buis zitten. En dan kijk ik uh, tot het echt afgelopen is. En dan, daarna ga ik. Maar hoe uh, beleef je dat? dat ja... ja, liefst alleen. En ondertussen zit ik uh, te sms'en en, en te, uh, met, met vrienden. En dan, we, en, en, dan gaan, en dan hebben we het daar ook. Er zijn wel zware de, de, de, de, de boekenrecenten, die, die, die, die daar zitten te kijken naar, naar, naar, het, naar, het, naar het toneelstuk dat we, dat, we, dat we zitten te bekijken. En we gaan kijken, dit, wat betekent dit? Waarom doet hij dit? Vorige week ook, hè? waarom doet Boom dit? Dat is dom, Dat is dom. Zo gaat het dan, weet je. Dus we zitten constant te analyseren en ja, te proberen erachter te, te komen wat, er, wat we eigenlijk zien. Want daar waren we gebleven inderdaad. We hadden het over de stand van Nederland en dan vooral over de stand van de ja. <laughs> Nederlandse wielrennerij. Wat, waar, waar, waar is de tijd van uh, post gebleven? <lacht> ja. Die prachtige ploeg, die, die rallyploeg. Ja, maar luister, Patiek, dat was in een tijd... dat er 120 renners meededen aan de Tour ja, de uit vijf verschillende landen. Ja, oké, okay, maar goed, wanneer zijn we aan de beurt? Wanneer zijn wij weer? Nou, we zijn, wij, wij, wij, wij, wij, wij hebben nu uh, we hebben drie grote talenten. Uh, Noem ze Dat zijn uh, Robert Geesink, Bouke Mollema en Lars Boom. Die Bouke Bollema, die had ik even gewenst. heb je even gewenst, let op. Bouke Bollema is, een, is, een, is, een, is een, ook trouwens een schitterend verhaal. Die jongen die fietste, een boerenzoon... die heen en weer fietste van zijn kleine dorpje in Groningen... naar de stad om naar school te gaan. Ging een keer meedoen met de wielerclub en fietste gelijk het hele peloton op, uh, op vele minuten. Dat is zo'n zo zo zo jongensboekverhaal, weet je wel. Ja, die gast die is nu bij de Rabobank gekomen en uh, is, is echt een supertalent. Is misschien nog wel een groot talent dan Robert Geesink. Nou, Maar goed, groot, maar dan, dan wil ik ze wel even afzetten tegen de Tombones of Cancelara's... of ronde renners als uh, Contador. Ja. Ga, gaan we de Tour winnen? Gaan we Klassiekers winnen? Wat, waar gaan we stranden met deze mensen? Ja, nou, die uh, Rood Gezing gaat uh, komend jaar al in de top drie van de Tour France uh, eindigen. Klasse. Als hij dat. Uh, ja. als hij niet valt. Hè? Ja. Hij, moet, hij moet een beetje meezitten. Uh, en wanneer, wanneer winnen wij weer een Klassieker? Zoals Parijs-Roubaix of... Uh, nou, ja, ja, dit Pasen jaar nog niet, nee? denk ik. Of het moet een. Ja, kan altijd. Maar uh, de Serva Knave heeft voor het laatst gewonnen. Die was dan ook lang niet de beste. Maar goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Dat is ook het leuke. Maar uh, nee, Boom is iemand die, die, kan, die gaat zeker over een aantal jaren uh, klassiekers winnen. Dat geldt ook voor die Terfstar die helaas uh, van de weg geblazen is uh, op het verkeerde moment. Kortom, de toekomst van de wielrennerij die is in goede handen. Ja, we hebben, we hebben, we hebben zeker talenten, ja. En uh, uh, het talent uh, Bert Wagendorp, wat, uh, wat kunnen we daar nog van verwachten? In wat voor zin? Nou ja, ik weet dat je een film gaat maken, maar hoe lang blijf je nog columnist... en heb je nog plannen voor over vijf of over tien jaar? Ja, zeker. Nee, ik ben die, Behalve die, de, de film die ik nu aan het maken ben, uh, Van Toe... Uh, daar hoort ook een boek bij. En dat is, dat is eigenlijk wel mijn grote... Uh, daar bleef ik heel veel plezier aan. Gewoon aan het schrijven op uh, de, de, de, iets langere, de iets langere baan dan, dan die 540 woorden in die, in die column. Gewoon een, uh... En het wordt een boek over de berg de mond van toe. Ja, de, de, de, de film. Ik ben begonnen met de film. De film is, uh, is, is, is veranderd in een boek. En dat, vanuit, vanuit het boek wordt het nu weer een film. Dat is eigenlijk het, uh, het verhaal. Dus dat, het scenario is, is inmiddels al een boek. En nu ben ik het boek weer omwerken naar een scenario. En hoe lang hou je het nog vol als columnist? Uh, ik, ik doe dit nu vijf jaar, ik denk nog wel vijf jaar. En dan. Uh, ja, dat, is, dat is moeilijk te zeggen, hoe lang hou jij het nog vol als tv-journalist, uh, als tv-maker? Tv zolang je het leuk vindt, zolang je, zolang je het gepassioneerd kunt blijven doen. Zolang je niet, moet, zolang je niet wakker wordt, uh, s ochtends denk, en denkt, ik moet weer. Als je dat, de dag dat ik dat denk, uh, ga ik met uh, Philippe Remark, de hoofddirecteur, praten en zeggen, is er nog wat anders? Want ik vind uh, plezier en, en, en passie in wat je doet, vind ik echt essentieel. Ik heb een dochter van 20 en ik, ik, ik geef haar helemaal nooit adviezen. Het enige wat ik tegen haar zeg is, zoek een passie. Als je die vindt, heb je een goed leven. Want dat, heb ik, dat merk ik bij mezelf. Maar jouw passie is wielrennen? Mijn passie is schrijven. Oké. Okay. Dat gaat nog boven het wielrennen? Ja. ja. En het mooiste is als je het kan combineren dus? Ja, als ik, als ik, als ik het kan combineren, dan... Uh... Schrijven over wielrennen? Uh, ja, dat heb ik natuurlijk heel lang gedaan. Uh. Ja. In, in, in, in sportsjournalistieke zin, Daar was ik op een gegeven moment klaar mee. Maar uh... nee, schrijven is mijn, is, is, is mijn grote passie. En ik uh, vind het leuk om over wielrennen te schrijven. Maar ook over andere zaken. Het is, het is een, uh... Wielrennen is meer als... als, als, als, als, als uh... Als, als consument. Als, ik, ik, daar, daar geniet ik van als, om naar te kijken. Nou, dan uh, wens ik jou een hele mooie dag toe morgen met Parijs Roeper. Graag zou ik alle Nederlanders uitnodigen bij jou op de bank... zodat jij die extra <laughs> 80 procent ja, Maar was, dat dus, zal er ooit nog wel van komen. Maar ik wens jou een mooie fietstocht morgen. Eerst je voor jezelf en Dank daarna een prachtige wielerkoers. Dank je wel. En blijf vooral een mooie kolm schrijven voor de Volkskrant. Dat gaan we doen. Dank je wel. Perf Wagenborg. We'll